10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Joachim Gauck wordt de nieuwe president van Duitsland. Daarover zijn de regeringspartijen CDU, CSU en FDP... en de linkse oppositiepartijen SPD en De Groenen het eens geworden. Dat heeft bondskanselier Merkel bekendgemaakt. Daarmee is een regeringscrisis afgewend. In de coalitie was onenigheid ontstaan... over de opvolging van de opgestapte president Wolf... De liberale regeringspartij FDP steunde de kandidaat van de oppositie Joachim Gauk... terwijl bondskanselier Merkel Gauk onbespreekbaar noemde. Vlak voordat er topoverleg zou zijn in het kantoor van Merkel gaf ze haar verzet op. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de pers verzocht de kleinkinderen van koningin Beatrix niet meer in beeld te brengen. De RVD had dat dit weekend nog bij uitzondering toegestaan. Eerder vandaag liet de koninklijke familie weten dankbaar te zijn voor alle blijken van medeleven na het skiongeval van prins Friso. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zijn koningin Beatrix, prinses Mabel en de andere familieleden diep geroerd door alle steunbetuigingen die een grote hulp zijn in deze moeilijke tijd. Volgens de RVD kan eind komende week mogelijk een prognose worden gegeven over de gezondheidstoestand van prins Friso. Medewerkers van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia... leggen morgen opnieuw het werk neer. Door de staking zijn meer dan 120 vluchten geschrapt. De werknemers zijn woedend dat Iberia een prijsvechter is begonnen. Ze zijn bang dat de lonen dalen en de arbeidsomstandigheden verslechteren. Het vliegverkeer in Frankfurt heeft morgen ook last van een staking. Deel van het grondpersoneel legt het werk neer... voor betere arbeidsomstandigheden. In Rijswijk is gistermiddag een man bestolen van een auto die hij had meegekregen voor een proefrit. De man stond naast de Audi S8 een broodje te eten, maar had de motor laten draaien. Een autodief stapte snel in en reed weg. Door een traceersysteem kon de politie de auto terugvinden. Er zijn twee verdachten aangehouden, een van hen zou de autodief zijn. Het weer, in de kustprovincies nog kans op winterse buien. Vannacht ligt de vorst, Kademie waarschuwt daarom tot morgenochtend voor gladheid. Morgen is het ook droog, vooral s ochtends flink wat zon, het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Welk boek wordt managementboek van het jaar? Kijk voor de zes nominaties op managementboekvanhetjaar.nl. Managementboek.nl. De beste boeken site en meer. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzil. Bruinzilparket.nl/slash Monta. Plus geef meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen. Leeschips, twee zakken van 300 gram voor maar 2,79. Daar lust ik wel wat frisdrank bij. En die is ook in de aanbieding Pepsi, Sissi of 7up, set 4 flessen, 2,99. Dus de hele week chips en frisdrank in de aanbieding. Ja, en zo hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer, veel meer. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, we hebben heel wat om over na te praten. De vijfde wereldtitel allround voor Sven Kramer bijvoorbeeld... en wat te denken van de derde voor Irene Wüst. Oh, die uh, minuten tussen de 1500 en de 5 kilometer uh, duurden heel erg lang. Ja, die spanning is echt uh, killing. Ja, het was een dag van dikke overwinningen in de eredivisie. 3-0, 4-1, 3-0, 4-1 en daar... Er zijn natuurlijk winnende trainers bij, maar er zijn ook teleurgestelde trainers. Ik, uh, aan de ene kant wil ik ze alle elf wis wisselen, maar ja, dat uh, schrijven de regels voor dat mag niet. Ja, ik, uh, ik mag er van de KFB geen elf wisselen. En met Ronald van der Geer bespreken we het uh, eredivisie week waarin de koplopers dus klappen kregen. Over klappen gesproken, het ABN AMRO-tennis-tornooi kreeg eindelijk een droomwinnaar. Ja hoor, hij maakt het af. Handen in de lucht, hij juicht. Roger Federer wint deze finale van de Argentijn Juan Martín del Potro. Dit is langs de lijn tot 11 uur. Ja, Sven Kramer schreef vandaag geschiedenis. In Moskou werd hij wereldkampioen allround. Hij is de eerste Nederlander die voor de vijfde keer, ik herhaal voor de vijfde keer, wereldkampioen is geworden. En dat kon niet op voor Oranje, want bij de vrouwen won ploeggenoot Irene Wüst. Verslaggever Steven Dalenbouts. De graagdraadse champion Mira Sven Kramer. Oscar Matthijssen en Klaas Toenberg hadden het al eerder gedaan. Vijf keer wereldkampioen Allround worden. Maar ja, dat was tussen 1908 en 1931. Sven Kramer deed het vandaag ook voor de vijfde keer. Op de 1500 meter werd hij nog vierde. maar hij ging als leider de slotafstand in. En op die 10 kilometer wist hij als vanouds zijn voorsprong te verdedigen. En dus mocht hij samen met Irene Wust, de winnaar bij de vrouwen, de slee in achter de drie paarden. De drie onrustige paarden. Uh, die paarden waren nog het gevaarlijkste, denk ik, uh, dit weekend. Nou, nah, veel mee, hoor. Uh, goed, ik snap wel wat je bedoelt. Maar, uh, maar ja, het, was, uh, het was zeker geen 1 tje, maar het ging heel erg goed. Ja, want uh, het was zeker niet een seizoen, of het is zeker niet een seizoen... waarin alles uh, zo makkelijk ging als in die voorgaande vier keren. Nee, nee, zeker niet. En, uh, ja, ik, heb, ik heb nog wel mijn ups en downs, maar ik weet het uh, nog goed, uh, goed te breien... Op, uh, op, op de momenten dat het eigenlijk echt moet. En uh, ja, daar, ben, daar ben ik echt blij mee. Nou, ik zou me af te vragen hoe je dat toch altijd doet...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 Kun je aangeven op wat voor niveau je dit weekend zat in vergelijking met die andere keren? De laatste keren was het ook al een iets lager niveau dan we gewend waren. Ja, en goed, in de Olympische seizoen had ik natuurlijk al moeilijk na de spelen op de week houden. Maar de voorgaande jaren had ik gewoon iets betere 500. Ja, de, de tien zie je nog wel. Ja, ik loop er nog niet zo heel makkelijk doorheen als andere jaren. Dat heeft gewoon, gewoon, gewoon te maken met te weinig uren draaien en, en daar, daar ga ik heel hard aan het werken. Je gaat die laatste afstand in samen met Blokhuizer, de laatste rit. Wat is, wat is de gedachte? Ja, om, uh, ja, je al... weet natuurlijk al dat de concurrenten ja, afgevallen echt, zijn. Hè? Maar uh, ja, met z'n twee gewoon een strakke rit rijden. En in ieder geval zorgen dat, dat, dat Jan ook tweede wordt. En uh, dan maar kijken wie het sterkst is ontzettend. Oh, Dus die luxe heb je nu ook alweer, dat je proegenoten mee kan nemen? Nou ja, weet je, we gaan elkaar natuurlijk niet meteen aan het begin kapot rijden. Om, om te kijken of, we ergens die twee seconden, of hij die twee seconden ergens kan vandaag halen. En uh, ik denk dat dit zo het beste was. Je werd Europees kampioen. Um, toen had je meteen in je hoofd, ja, maar het WK komt er ook nog aan. Nou ja, het Europees kampioenschap was voor mij uh, meer een verrassing dan dit. Na het EK uh, best wel snel uh, ging het, ja, heb ik grootse en voor, uh, voorwaartse stappen gemaakt. En, uh, ja, dat, uh, dan komt een WK heel dichtbij en dan ben je natuurlijk ook wel meteen een beetje favoriet. Volgende week ging niet helemaal lekker en dan uh, ben ik toch blij dat ik het zo, uh, ja, zo, kan, zo, zo kan afmaken. Ja, en Had je zo'n afstand als vorige week, had je dat ook dit weekend kunnen hebben? Of is dat gewoon niet mogelijk bij jou dat je in ja, zo'n wereldkampioenschap dat overkomt? Dat zou wel heel slecht geperiodiseerd zijn. Er uh, is maar een week tussen. Ja, nee, maar als je, als je, als je scherp periodiseert dan uh, kan dat soms op de dag uh, precies goed uitkomen. En, uh,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 En ja, dat is natuurlijk heel mooi voor een team als, als TVM wat all heeft. En dit is het weekend voor ons van het jaar. En als het dan lukt, ja, dat is uh, echt super. Martveldkamp. En er was nog meer te vieren. Want voor het eerst sinds 2003 was het mannenpodium totaal oranje. Koen Verweij derde en Jan Blokhuizen tweede. Voor Blokhuizen, ploegmaat van Kramer, was zilver absoluut het hoogst haalbare. Ja, ja dit, uh, dit weekend wel. Uh, ik heb denk ik uh, uh, drie hele goede races gereden. En uh, de 500 meter was ik wat minder te spreken over. Daar heb ik een paar tienden laten liggen. Uh, daarnaast uh, ja, rijk ik gewoon een hele sterke vijf. Uh, een, een goede 500 en uh, een hele goede 10. Ja. Ja, en dus sta je ja, nu uh, middenin op een Nederlands podium. Het eerste Nederlandse WK-podium sinds 2003. En die kun je je zak steken. Ja, ja goed. Het is, uh, het is weer een stapje hoger uh, dan, uh, dan vorig jaar. En, uh, ik, zit, uh, ik, ik zit nog weer dichter uh, op Sven dan in Budapest. Dus ja, wat zegt dat? Ja, dat, dat zegt gewoon dat ik, uh, dat ik gewoon heel, heel hard aan het groeien ben. En, uh, en wat belooft dat? Dat belooft nog heel veel voor de toekomst. En, uh, weet je, ik, ik moet gewoon de koppen bijhouden en, en ieder jaar doorgroeien. En uh, dan kan ik op een gegeven moment ook gewoon uh, gaan winnen. Ja, ik, ik denk dat je dan toch Sven zou moeten verslaan. Uh, ja, ja, of het Sven is uh, uh, of iemand anders. Uh, vooralsnog, uh, uh, ja, ik denk dat wij wel met z'n tweeën een, een behoorlijk gaatje met de rest. Dus uh, ja, je moet omhoog kijken en dan staat er inderdaad Sven Kramer. Kun je hem verslaan door in hetzelfde team te rijden? Uh, ja, dat is de vraag. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik heb nu twee jaar uh, bij TVM getreden. En ik heb twee jaar uh, ben ik, uh, ben ik uh, erg hard gegroeid. Dus ja, uh, aan, aan de ene kant uh, uh, is het, werkt dit het misschien heel goed voor mij en kan ik er nog meer uit. Aan aan, aan de andere kant ja, uh, is het misschien ook uh, goed om ergens kopman van te worden. Dat weet ik niet. Dus uh, daar ga ik uh, de komende week even, even rustig over nadenken. Maar vooralsnog uh, denk ik dat dit heel goed voor me werkt. En ja, weet je, de, de twee jaar naar Sochi... Uh, uh, ja, kan ik misschien wel heel goed hiervoor zetten? Dat was Johan Blokhuizen. Het contract van Blokhuizen loopt einde dit seizoen af. Maar heeft van uh, TVM al een aanbieding op zak voor nog twee jaar. Ja, en dan de nummer drie, Koen Verweij. Hij reed in de afsluitende 10 kilometer tegen de Russen Skobrev. Hij verloor de race. Maar hij hield genoeg tijd over om Skobrev van het podium te houden. Verwij reed bovendien snel genoeg om de door Havert Bukko voor te blijven. Het maakte uh, van Verwijs 10 kilometer een prachtige race ja, nou ja, vooral dat ik het ook alleen moest doen en uh, ik had eigenlijk wel verwacht net als uh, dat Scobere voor de 5 kilometer vanaf het begin af aan erin zou gaan, toch ook wel voor thuispubliek en uh, omdat hij nog 9 secondes moest goed maken en ja, dan moet hij toch ergens op pakken. Maar eenmaal toen dat ik 4 uh, rondes had gehad en uh, toen merkte ik gewoon dat hij uh, gewoon erachter bleef zitten en toen uh, wist ik het wel. Dus uh, ik moest het hele race zelf doen en dan. Uh, ja, dacht ik dat hij met ongeveer uh, drie kilometer nog te gaan zou komen. Maar dat was pas in de laatste drie rondes. En uh, ja, eigenlijk, uh, daar heb je niks aan uh, als Cobref zijnde wat nee, hij deed. Niet De uitvragen, snap je dat? Nou ja, alleen voor de ritwinst, ja, mooi. Gefeliciteerd. Ja, maar was getagd, hè? Hij zat, nou, aan we beginnen, hij zat natuurlijk in jouw rug. Maar jij moet een opgejaagd gevoel hebben gehad van, wanneer komt hij? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ik was eigenlijk meer gefocust ook wel... Uh, om gewoon lekker naar mijn eigen ritme te houden. En uh, ik kreeg wel een paar rondes van tevoren. Ook uh, van, de binnen, uh, van de binnenkant van Sven. Te horen, ja, hij zit al achter je met nog zeven rondes te gaan. Dus ik, daarom zei ik ook verwachten met drie kilometer dat hij kwam. Maar uh, dat, uh, dat gebeurde niet. Ja. En uh, ik hield mijn tempo gewoon. En uh, pas in de laatste drie rondjes uh, kon hij met een klein tempoverschil eronder door. Ja, Want Sven Kramer was aan het inrijden voor zijn race. Ja, en hij, uh, hij hielp jou. Ja, nee, top. Ja, dat, is wel, dat is ook wel weer mooi. Want ik hoorde duidelijk uh, dat hij zei, uh, hij zit er al achter. Dus uh, ja, ik was ook wel gewoon uh, voorbereid dat hij er volle bak onderdoor zou komen. Hoe getergd was jij? Uh, getergd. Ik <laughs> moest, uh, moest 10, meer dan 12 seconden van uh, Laagland-Barencor uh, op de 10 kilometer afrijden. Ja, dan, uh, dat zijn toch wel hele grote stappen in één keer uh, om dat zo eventjes te doen. En uh, nou ja, door gewoon uh, goed te blijven focussen, wat ik eigenlijk het hele weekend heb gedaan, alleen op de 1500 meter er niet zo heel erg goed uitkwam, uh, ja, is het gelukt. En dat is wel heel mooi om te zien. He doesn't know van Valerius. Het is uh, kwart over tien. Uh, we zitten met een schuinhoog ook even te kijken naar de topper in uh, Spanje. Barcelona tegen Valencia. Barcelona kwam uh, 1-0 achter. Door een doelpunt al vroeg in de wedstrijd van uh, Piatti. De negende minuut. En toen stond uh, Lionel Messi weer op. Binnen vijf minuten twee doelpunten. 2-1 voor nu Barcelona. Goed, we gaan naar de Nederlandse competitie. Daar is het uh, spannender vooralsnog als in uh, Spanje, spannender dan uh, in Spanje. Het is ongelooflijk uh, spannend aan de kop van onze eredivisie. De top 6 in de eredivisie staat op dit moment op maximaal 5 punten van elkaar. Is het wel spannender geweest? Ja, uh, dat was in het seizoen 1956-1957. Oh. Toen was ik uh, min 2. <laughs> ja, Ronald? Uh, nog niet eens in, uh, in gedachten van wie dan ook. <laughs> <laughs> toen stond, uh, Ronald van der Geer hoort u overigens... toen stond uh, nummer 7 Ajax maar vier punten achter op de koploper... SC Enschede. Ajax werd toen trouwens wel kampioen. Uh, maar goed, het is lang geleden. De verschillen aan kop uh, werden vandaag een stuk kleiner... door de nederlagen van de koplopers AZ en PSV. Ze Zingen hard onderuit. AZ verloor met 3-0 van Utrecht. PSV werd met 3-0 verslagen door Groningen. Het leverde twee teleurgestelde boze trainers op. Fred Rutte en Gert-Jan van Beek. Ja, wij zijn uh, zeker de eerste dat ik het hier op alle fronten afgetroefd uh, door Utrecht. Ja, we hebben vandaag geen moment... Uh, hebben wij laten zien dat we... Zeg maar, uh, kampioenskandidaat zijn. Uh. Ja, en dat, uh, dat is heel teleurstellend, ja. En dan uh, alles wat je dan eigenlijk veel zegt... dan doe je mee tekort. Hey, maar ik beperk me dan maar even tot mijn eigen, eigen ploeg. Als je zo uh, aan de wedstrijd begint, dan vraag je je om, uh, om, uh, om moeilijkheden. Nou, die hebben we ook gekregen. En dat hebben we niet meer kunnen rechtzetten. En vandaar heeft Utrecht ook dik verdiend gewonnen met 3-0.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 Kan jij nog een beetje volgen wat er allemaal gebeurt? Nee, want elke keer als je uh, aanneemt dat er iets gebeurt, gebeurt het niet. Dus dit is uh, een van de meest onvoorspelbare competities van de laatste jaren. Er is altijd uh, in deze fase altijd wel een afscheiding van drie ploegen... die het dan uiteindelijk gaan uitmaken. En elke keer als je denkt dat een ploeg definitief is uitgeschakeld... dat hebben we al een paar keer uitgesproken rond Ajax bijvoorbeeld... ja, ja dan hangen ze toch weer aan het elastiek om onverklaarbare redenen. Nou, ja, het is wel verklaarbaar, want de anderen verliezen. Maar ja, zo blijft het dus uh, buitengewoon spannend... en kun je dus eigenlijk nooit meer uh, ja, enige prognoses loslaten. Het enige wat je nog kan zeggen is de ploeg die uh, waarschijnlijk het meeste thuis speelt... de komende weken. Die zal, uh, die zal uiteindelijk kampioen worden. Want de punten worden wel allemaal buitenshuis gemorst. Heb je dat toevallig bij de hand dan? Dat heb ik niet bij de hand, nee, maar dat uh, uh, komt mij ineens uh, nee, nee, zo. Uh, maar maar ineens kijk, op. Dat kunnen we dan alsnog even die, uitzoeken. Heb je voor de, de, de nederlagen van vandaag van de koplopers. Heb je daar enige vorm van verklaring voor? Nee, die <coughs> sorry, de trainers zelf niet eens. Dus dan is het voor mij helemaal moeilijk om het te verklaren. Je kunt natuurlijk altijd weer terugvallen op... ja, we hebben Europees gespeeld ja. uh, deze week. Nou ja, wat Groningen en uh, Utrecht goed deden is... als je zo'n ploeg krijgt die toch wat in de, in, in de vermoeidheid zit... die moet je gelijk vanaf minuut één aanpakken. Dat, dat schijnt de remedie te zijn. Nou, dat gebeurde bij allebei. Groningen en, uh, en uh, Utrecht gingen, gingen er vol op. Ja, en dan was er was geen reactie mogelijk van beide ploegen. Maar ja, uh, het wordt weer gelogen strafd door Twente... dat uh, toch ook echt Europees gespeeld heeft, ja. gereisd heeft... Naar uiteindelijk over Vitesse heen walst in een uitwedstrijd. Dus ja, dat is, daar is ook geen, geen pijl op te trekken. Ik heb zelf AZ zeer nauwkeurig bestudeerd... en geen minuut werkelijk in de wedstrijd geweest. In de tweede helft leek het nog wat... omdat Utrecht het eigenlijk wel wat gemakkelijk opnam. Er kwam er nog wel wat dreiging, met name van Paulsen. Maar, speelt, maar voor de rest... speelt dat geen rol? Ja, jawel, dat speelt natuurlijk wel een rol euh, in de loop van de wedstrijd. Maar als je ziet... Uh, tot de rode kaart was er eigenlijk voor Utrecht ja. ook niks aan de hand. En dat geeft wel te denken, want AZ begint met het idee... hé, hey, wat horen wij vanuit Groningen? We kunnen koploper worden. Ja, dan moet dat toch op een, een of andere manier iets, iets bewerkstelligen bij zo'n elf. Dan dat ja. gebeurt niet. Maar zelfs met tien man. Dan, als AZ in goede doen is? Ja, als de marge 1 is. Er bovenop want de marge dan... is, is, is natuurlijk 1. En, ja, ja. Dan, inderdaad precies, en dan, dan kun je terugknokken in een wedstrijd. Maar knokken, dat stond vandaag niet, uh, niet op de borden bij, uh, bij PSV en AZ. Men ja. kon niet knokken. Ja, ja. Dan, uh, dan is dat zeer teleurstellend. Ja, met name het verschil van PSV van afgelopen donderdag en nu. Ja, heeft PSV al een paar keer laten zien in oh. deze competitie. Dan gaat het weer geloos tegen tegen trapsonspoor. Dan is er niks aan de hand. Dan combineert het. Dan is het... En dan is het een elftal waarvan je zegt ja. Dat wordt kampioen Echt de kampioen van, van Nederland. Ja. ik donderdag zag ja. spelen, denk ik, nou, dat is klaar. Dat wordt de kampioen van Nederland. Ja. En dan een paar dagen later heb je dit weer. Het, het, overigens, voor, uh, voor elke volger van de eredivisie... is dit een droomscenario natuurlijk. Ja, ja zeker. Um, uh, ja, AZ en PSV dus de verliezen. Fijn dat toch ook wel een beetje, ja, geen genoeg loopt het een punt in. Maar het is natuurlijk een dikke verliezer, omdat uh, het verliest Aguidetti op een stomme manier. Uh, men geeft daardoor, want je wordt heel kwetsbaar, of althans fijn wordt heel kwetsbaar, stelde zich op rond de eigen 16 en riep eigenlijk de goal van RKC over zich af. Ja, dan, uh, dan verlies je dus ook nog eens twee punten. En je weet dat volgende week, als je dus een slag had kunnen slaan tegen PSV, uh, dat je ja, de man die het verschil maakt mist en dat je ook nog je respect mist, ja, dan wordt het wel lastig hoor. Ja, ze dromen in Eindhoven nu alweer van de dubbele cijfers. Dat, zo, <laughs> nou, zo, zo ver zal het niet komen, zal niet komen nee. nee. Maar goed, de grote winnaar uh, van dit weekeinde is uh, ongetwijfeld uh, Heerenveen. De nummer drie loopt drie punten in op uh, de koplopers. Heerenveen won vrijdag al met 1-0 van uh, NAC Breda. Fopper Haan aan de lijn. Goedenavond, Middenhaan. Goedenavond. Uh, vrolijk weekend gehad? <laughs> ik ben schaatsliefhebber, hè? ook. Oh, voetbal is bijzaak geworden ineens. Wat zei je? Voetbal is bijzaak geworden ineens. Nee, nee, nee, nee, nee, maar ik vind het ook wel mooi dat uh, de dat Nederlandse schaatsen het, dus het zo deden als ze vandaag deden. Ja, dat, mag, uh, dat is bij deze gezegd. Uh, maar toch, uh, kijk eens naar de prestaties van Heerenveen. Dat is toch ja. bijzonder, hè? Ja, uh, het is, uh, gaat prima. We hebben uh, vijf wedstrijden gespeeld na de winterstop en alles gewonnen. Dat is eigenlijk uh, buitengewoon. Ja, u weet hoe het is hè, om uh, bovenin te eindigen met Heerenveen. Ja, ja uh, we zijn een keer tweede geworden. En... Uh, ja, toen stonden we met de winterstad bovenaan. de tweede helft wat PSV trouwens kampioen. Ja, oh ja is, is, is, is is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ja, maar in 2000 was dat. Ziet u enige vergelijking met toen en nu? Nou, ik denk dat ze dat Herefijn nu een, een, een voorin sterker is, aanmerkelijk sterker. En, uh, en toen misschien wel een beetje degelijker. Maar er was het was ook een wat uh, uh, ouder team dan, uh, dan nu. En nu is het een uh, ja, relatief heel jong team met een paar hele goede voetballers. Ja. Nou, en, en ik vind ook dat uh, ja, ze halen uit ongelooflijk veel punten. Hè? Dus, uh, ze hebben uit, tot dus meer punten gehaald dan thuis. Ze kunnen fantastisch op de counter spelen. Nou, ja, dat, dat is geen slecht eigenschap. Ja, hoe, hoe groot schat u de kans in dat Herenveen in de top 3 eindigt? Ik denk dat, uh, dat de top drie bestaat uit PSV, Twente en AZ. En dat Herenveen Ajax en Feyenoord om vier, vijf en zes spelen. Mm. Dus u sluit Herenveen als kampioenskandidaat uit? Ik denk dat ze daar niet goed genoeg voor zijn. Nee, Of u haalt de druk gewoon uit van de schouders af? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, Ik denk dat dat heel reëel is. Als je kijkt hoe ze binnen en hoe ze spelen... dan, uh, uh, uh, uh, dan hebben ze ook wat geluk gehad, vind ik. Maar goed, uh, ze laten toch niet veel punten liggen. Als het zo doorgaat, dan kunnen ze het worden, Ja. Mm. Ja, maar mede, mede toch dankzij de rest. Ik bedoel, de rest morst punt na punt en zolang dat ja, ja, maar gebeurt, dat blijf is, je meedoen. Ja, dat is zo. Als, uh, ik had niet gedacht dat PSV het zo zou doen als ze doen, want die ja, schat ik het hoogst in. Nou, en Twente heeft ook een paar slechte wedstrijden gehad. Vond ik vandaag wel heel aardig. Nou ja, en AZ vind ik eigenlijk dat... Uh, dat die hebben natuurlijk fantastisch gespeeld het hele seizoen al... Maar die doen het met een hele kleine groep. Nou, en dan hoeft er ook niks te gebeuren. Uh, dan krijg je het voor de kiezen. En ik denk, en of, de, of de vorm een beetje verliest... of de combinatie van Europees voetbal en, en, en een zware uitwedstrijd erachteraan... dan ben je toch wel kwetsbaar. En ik denk dat dat een, een rol gaat spelen. In hoeverre is het uh, mogelijk voor een trainer... als de ploegen zo dicht bij elkaar staan... om dan, ja, nou, je kan er buiten toe wel zeggen... we kijken alleen naar onszelf. Maar in hoeverre is het mogelijk om dat te blijven doen? Je kijkt toch ook om je heen wat andere clubs doen, kan ik me voorstellen. Ja, maar de kunst is dat je echt naar jezelf kijkt. Dus je moet gewoon elke volgende wedstrijd winnen, dat is de kunst. En niet, niet denken van we worden kampioen of we over de wedstrijd heen kijken. Je moet gewoon uh, naar jezelf kijken. Je moet ook nooit naar het andere programma kijken. Want er zitten, kijk vandaag zaten er allemaal een aantal meevallers in. Maar er zitten ook soms wel eens tegenvallers in. Dus het is altijd, altijd gewoon alleen maar je eigen job goed doen. Wat voor rol heeft u nog bij Heerenveen eigenlijk? Ik ben uh, adviseur van de jeugd. Dat is van het belofte team naar onderen. Ja. Nou ja, nou ja, ik praat met trainers, ik train wel eens, ik praat met talenten. Dus ik, ik, ik, ik, ik ben echt een soort uh, nou ja, uh, uh, vraagbaker voor de trainers. Wanneer hoorde u van, uh, van Marco van Basten dat hij kwam volgend seizoen? Ja, toen het bekend werd. Dus ja, s'morgens, hè. Dus ik wist het iets eerder. Maar niet, uh, ik wist het niet van tevoren. Wat dacht u toen u het hoorde? Ah, Ik was blij verrast, moet ik zeggen. Ik vond het echt een verrassing, want uh, ik was er wel bij de allereerste keer toen er een lijstje gemaakt werd over toen uh, bekend werd dat uh, er met Ron werd gestopt. En uh, toen is er een lijstje gemaakt, daar heb ik wel bij gezeten. Nou, dan hebben we al een stuk of vier, vijf namen noemden. er was Van Bas wel bij. Mm. En wie waren die de... andere drie? Nee, nee, dat zeg ik niet. Oh, ja, maar, en, ja, en, er waren, uh, en jaren ervoor uh, waren we ook al eens met Van Basten bezig geweest toen uh, Gert Jan stopte. En uh, toen, uh, voordat de Jans kwam. Nou, en, en, en het, de eerste keer ging hij in Ajax en de tweede keer had hij geen zin. Dus ik dacht van, nou, ik weet niet of hij het doet. Maar goed, hij deed het. En uh, eigenlijk vond ik dat uh, eigenlijk heel verrassend. Wie heeft dat lijstje gemaakt eigenlijk? Nou... Dat is, dat is Johan Ansman, is de, is de technische -directeur. Technisch directeur. En, en, en, en Riemann en ik zaten erbij en Johan. en, en dan, da, da, Toen is het lijstje gemaakt met, lijstje ja. met de, de, de voorzitter van de directie... en met de andere directeur is daar ook besproken. Ja. Ik vroeg me af, als dan Marco van Basten in zo op zo'n lijstje komt te staan... is er dan iemand die rond die tafel zit die denkt... ja, schrijven we op maar kansloze missie? Nee, zo denken we niet. Die tijd hebben we gehad. Heel goed. Ja, nee, Ereveen is een mooie club. En, uh, en, uh, en als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Hè? Ja. Is de kans aanwezig dat, uh, bijvoorbeeld, u kent die jonge spelers natuurlijk uh, heel goed en zeker ook ja. hoe ze denken, dat, dat ze misschien langer blijven omdat ze weten dat Marco van Basten de, de nieuwe trainer wordt? Ja, dat hebben ze nu wel gezegd, sommigen. Maar dat hangt altijd van omstandigheden af, hoe, hoe, ga, hoe loopt het seizoen af, uh, uh, hoe, hoe, is, hoe is de relatie met de zaakwarnemer, wat vindt die zaakwarnemer, die speelt nu een hele grote rol en als er dan een hele grote club komt en gaat om een hele hoop geld, ja dan is het altijd weer anders hè? dus er uh, wordt wel eens wat gezegd, maar ik, uh, aan het eind van het rit moet ik maar kijken hoe het is. Ja, en ook spelers die misschien makkelijker komen omdat Van Bast op de bank zit? Ja, ik denk dat dat wel een rol kan spelen ja. dat, dat, dat, dat, dat is sowieso. Ja waar trouwens allemaal Nederlandse trainers die op het lijstje stonden of niet? Ja, waren allemaal Nederlandse trainers. Ah, Oké, okay. dan oh, nou ben ik toch een stapje verder gekomen. <lacht> <lacht> da Dank u vriendelijk. Oké, okay, graag gedaan. <lacht> De ik ben wel benieuwd wie er dan die andere drie zijn. Maar ja, goed. Ja, uh, ik denk dat als we, als we. We zullen nooit een bevestiging krijgen. Maar als we nu een kwartiertje bij elkaar gaan zitten. krijgen we dat lijstje wel rond, hoor. Ja, ja. Goed. Um, goed, <laughs> Ja. Niet, niet te hoog in de boog nou, ja, ja, zitten. Ja, je natuurlijk. moet alles een keer proberen. <laughs> um, Twente, andere winnaar van het weekend. Uh, Vitesse werd uh, met vier 1 verslagen door uh, de ploeg van Steve McLaren. Twente heeft uh, nog een wedstrijd te goed. Evenveel verliespunten als de koplopers. Um, dan is zo'n nederlaag tegen Herakles snel vergeten... of wordt hij heel voorzichtig een beetje duur? Uh, ik denk het laatste. Hij wordt natuurlijk heel erg duur. Dat was een wedstrijd waarin Twente had gedacht thuis te kunnen winnen van Herakles. Uh, van zoals dat eigenlijk altijd gebeurt. En Twente heeft natuurlijk nog, een, uh, nog dat wedstrijdje te goed. Hè? Dat hangt ook altijd nog. Dan kun je maar beter je puntjes halen. Dus nee, het is wel vergeten omdat het heel snel uh, um, weer, weer, weer rond is gemaakt. En omdat door het verlies van andere clubs die ruimte klein blijft. Schade ja, is ja. beperkt gebleven. Maar nee, dat is een wedstrijd die volgens mij toch wel als een mokerslag is aangekomen hoor. Ja, in Enschede. Dus aan het einde van. Met name de manier waarop er gespeeld werd. Hè? Ja. Dat heeft natuurlijk nog wel wat vraagtekens opgeroepen. Dan nog iets anders opmerkelijk. Trainer Steve McLaren die rende tijdens de wedstrijd de kleedkamer in. Of in ieder geval de, de, de gang in het stadion in. Om een overtreding terug te kijken. Hij deed volgens mij twee keer. Tot verbazing ook van de Vitesse-trainer John van der Brom. Hij komt ook altijd al later. Ik denk hij is wat vergeten of zo. Misschien moet hij naar het toilet. Dat kan. Maar ja, dat, je, dat je naar binnen gaat om, om de beelden terug te zien. Dat, dat heb ik nog niet meegemaakt. Als er een incident een goal, iets dat ik dat ik. moet uh, checken, dat voor halftijd moet zien, dan uh, doe ik dat. Ik weet niet of dat mag of niet, maar. Het feit is wel dat hij naar binnen ging om, uh, om die uh, overtreding terug te kijken op televisie. En daarna ook zijn excuus aanbood dat het eigenlijk niks aan de hand was. Maar ik heb het zelf nog niet teruggezien, maar. het is wel iets uh, aparts. Ja. ja, dat is toch apart? Hij doet het wel vaker, heb ik begrepen. Ja, dat hoor ik nu ook. Ik heb het eigenlijk nooit gezien. Ik zie hem altijd te laat komen, maar. Um... De regelgeving van de KNVB um, is natuurlijk geschreven... toen er nog helemaal geen tv-camera's en overal monitoren stonden. Er is wel eens storing hebben en ja. snel naar binnen moeten. Maar er is geen regelgeving voor en de KNVB gaat er morgen over praten. Het is nu eigenlijk pas duidelijk geworden dat hij dat met enige regelmaat doet. Men zit misschien ook wel een beetje met de handen in het haar. Wat moeten we hier nu weer mee? En wat, wat kan het voor invloed hebben op de wedstrijd? Dus men gaat er morgen over praten. Maar ik denk dat verbieden uiteindelijk niet heel veel zin heeft. Um, er zijn tegenwoordig zoveel manieren om mensen op de bank te bereiken... Dat, um, men toch wel aan de informatie komt. Het is, alleen, ja, het, het is een wat kolder gezicht, maar je ziet toch ook met enige regelmaat... assistenttrainers bij ons op de perstribune zitten... en die kijken echt wel um, naar de monitoren... en hebben contact via zo'n oortje met de bank... en dan komt die informatie toch wel door. Alleen hij doet het nu open en bloot... en door er zo de nadruk op te leggen is er een soort discussie ontstaan... en heeft de KNVB besloten om daar morgen dan maar eens over te praten... hoe men daarmee om moet gaan. Ja, ik kan me voorstellen, als er bijvoorbeeld een doelpunt wordt afgekeurd... wegens buitenspel, hij rent naar binnen, ziet 24 herhalingen... Dat het absoluut geen buitenspel was, dan loopt hij terug. Zegt hij tegen de vierde man. Nou, ik heb net 24 herhalingen gezien. Het was absoluut geen buitenspel. Nee, maar dat doet hij ook als hij geen 24 herhalingen ziet. Want dan hoort hij iets van boven nee, van de Nee, Want je? dan vindt hij dat het geen buitenspel is. En dan zie je hem <laughs> nog mopperen, Dus zoveel zal er niet veranderen aan het, uh, aan het idee. Nee, Weet je niet maar, dat de arbitrage wat ja, onzeker wordt? Nou ja, het kan natuurlijk wel dat hij de vierde man inderdaad, met, met, met feiten om de oren slaat. Dat hij zegt: ja, ik heb het gezien. Precies. En dan sluit er inderdaad wel wat onzekerheid in dat arbitrale kwartet. Want ook die staan weer met elkaar in verbinding. En dan zal ze of man misschien best zeggen, joh, je zat hem naast. En dan heeft dat toch weer invloed op de rest van de wedstrijd. Net als natuurlijk die discussie is geweest over Bjorn Kuipers... die in de rust van feyenoord Ajax natuurlijk ook... He, dat penalty-moment dan bekeken heeft en daarover is gevraagd. Ja, het zijn allemaal nieuwe dingen... waar allemaal wetgeving en regelgeving voor moet komen. Maar heel strikt genomen is McLaren niet in overtreding. Je mag dit gewoon, want er, is geen, ja. er staan geen regels voor. Ja, de eerste keer dat het echt speelde was de WK-finale met Sidaan kan ik me herinneren. Dat er werd gezegd van nou, de, jullie hebben het helemaal niet gezien. De assistent heeft het gezien, die, ja. die kopstoot. Die maar ik kan me bij een WK ook nog een keer herinneren dat Trapattoni um, toen ook naar een monitor stond te kijken en probeerde de vierde man te overtuigen. Ja, ik, ik, sta ja, hier, ja. ik sta hier, ik zie het toch, ik zie het toch. Ja. Dus het is, niet, uh, het is niet nieuw. Maar ja. uh, het is wel, ik moet het is wel slim. Hij blijft uh, ja. heen en weer lopen wat dat betreft. Ja, het wordt tijd dat u even aan FIFA daar misschien uh, wat heldere ja. regels voor af gaat spreken. Maar goed, er <laughs> zijn wel andere zaken ook. Hè? Dus uh, er moet nog zoveel besproken dus dus worden. Dus veel dus worden ja. Dan zijn ze de hele dag gaan praten. Ajax op vijf punten van de koplopers, na een eenvoudige zegen op NEC. Uh, die ploeg had eigenlijk al afstand genomen van elke hoop op de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 We zullen zien nogmaals, wij moeten gewoon, als wij nu heel veel wedstrijden achter elkaar gaan winnen... Nou, denk ik dat we heel dichtbij komen. Ja. Nou, Frank de Boer tegen Jeroen uh, Gruter. Vorig jaar toen was het ook, uh, he, leek het ook kansloos voor Ajax. Nou, we weten inmiddels hoe het ja. is afgelopen. Daar we refereert bij. Jeroen aan. Denk jij, denk jij überhaupt dat Ajax nog inderdaad... een de gaat nee, ja, je durft niets meer te zeggen. Ik durf mij geen voorspelling te ontlokken, want dat heb ik al een paar keer hier gedaan. En uh, nee, dit is, een, uh, dit is een hele rare competitie. Uh, overigens heeft PSV, herinner ik me nu wel de meeste thuiswedstrijden van de topploegen van, van iedereen zeker de komende tijd. Maar nee, ik durf echt geen, uh, geen voorspelling te doen. Er komen nog zoveel factoren van buitenaf uh, op, uh, op, op de ploegen los dat ik uh, nee, laten we gewoon lekker per week bekijken hoe het ervoor ja. staat. En, uh, ik bedoel, voor, dat voorspellen doen we dan inderdaad net als Frank de Boer drie weken voor het einde van de competitie. Durf je wel te voorspellen dat de graafschap een nieuwe trainer krijgt? Daar durf ik wel. Daar durf ik zelfs wel geld op te zetten. Ja, dat de graafschap een nieuwe trainer krijgt, omdat Andries Uldering vandaag inderdaad on, ja, ontslagen is. Men heeft afscheid van hem genomen. Daar leek Uldering gisteren nog niet helemaal van overtuigd na de 4 en nederlaag tegen VVV. Maar het eh, technisch hart, daar in eh, in Doetinchem heeft toch besloten dat het anders moet. En dus kan de geruchtenmachine op gang komen. Wie oh wie wordt daar eh, de nieuwe trainer? Is het iemand die vrij is? Of wordt er iemand gehaald die gelijk ook een contract voor? volgend seizoen krijgt. Ja. Ik denk dat er een trainer moet komen die... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Simon Kistenmaker doet het niet meer. Maar wel iemand die... De strijd predikt en daar. Um, Jeroen Goethe zei het gisteren goed. De ploeg moet terug naar zijn eigen DNA. Het ja. moet daar weer een, een, een onneembare vesting worden met opportunistisch voetbal. Daar geniet het publiek van. Daar zijn resultaten mee geboekt. En ik denk uiteindelijk dat dat de club wellicht nog een beetje kan redden. Ja, komen ze in de problemen net als uh, op het moment dat Guus Hirink uh, Antzi al. Uh, ja, anders had Guus natuurlijk niet ja. eens getwijfeld. Dan had hij natuurlijk, want ik hoorde hem vanavond nog zeggen: geld speelt toch echt geen rol meer. Ja, dus, dus dan had ja. hij ook uh, lekker dicht bij Hè? Oké, <laughs> Dankjewel dan al okay. driven job. Whoa, I wonder what the hell I do. Bills keep piling up my doorsteps. but all I think about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 getting Goenheim en Soul en Love Drunk. Het is uh, tien over half elf. U luistert naar uh, NOS Langs de Lijn. De wedstrijd tussen uh, Barcelona en Valencia. Topper tussen de nummers twee en drie. In, uh, de première division is een kleine 52 minuten onderweg. Barcelona nog steeds op 2-1 dankzij twee goals van Messi. Later overigens in de uitzending een uh, uitgebreid gesprek met uh, Guus waar we het net al over hadden, die dus uh, bij Anzi aan de slag is gegaan. 2011 was het jaar waarin alles lukte voor Daphne Schippers, 19-jarige meerkamster. Ze liepen het de ene persoonlijk record na het andere. Bij de WK in Zuid-Korea brak ze definitief door met een Nederlands record op de 200 meter. En dit jaar lijkt ze die lijn door te trekken, want in het indoorseizoen verbeterden ze uh, weer de nodige persoonlijke records. En plaatsten ze zich voor de WK Indoor volgende maand in Istanbul. Vandaag was ze de grote favoriete bij de NK Indoor Meerkamp. Floris van Horen ging naar Apeldoorn om te kijken of ze aan die verwachtingen kon voldoen. 60 meter ja, body, de bereid maken. Kijkendag van Schippers, wat wil jij bereiken met deze meerkamp? Ja, sowieso wil ik de onderdelen allemaal een keertje gedaan hebben weer. Uh, het is allemaal voorbereiding op de outdoor wedstrijden, wedstrijden voor de Olympische Spelen en de voorbereiding daarvoor. En uh, ja, gewoon lekker ontspannen en meer kan draaien. Houd hou je van het indoor seizoen? Nou, indoor is niet, niet het belangrijkste seizoen. Buiten is het veel belangrijker. Maar het is altijd leuk om wedstrijden te doen. Ja. En wat vind je tot nu toe van dit indoorseizoen? Nou ja, in principe train ik gewoon als een meerkamster. Ik doe niet anders op trainingen dan, dan anders. Ik heb wel een andere voorbereiding, want ik ga uiteindelijk op de WK ga ik sprinten. Maar mijn trainingen veranderen daar niet in. Dus ja, in principe probeer ik wel wat onderdelen te doen. Maar om in jouw termen te blijven, je kwam dit seizoen aardig uit de startblokken. Ja, ja, ja, het begint wel lekker. Ik denk dat het nog veel beter kan. Want nu begin ik pas echt een beetje in vorm te komen. En ik hoop dat het nog veel harder gaat. Echt beter om te gaan. blijf kijken. Bart Berma, de coach van Daphne van Schippers. Wat voor rol speelt dit indoorseizoen in dit kalenderjaar? Eigenlijk vooral testen datgene wat we allemaal getraind hebben, kijken hoe dat ervoor staat in de wedstrijdssituatie. Daar hebben we wat beperkte tijd voor natuurlijk. Je kan niet alles helemaal testen. Uh, en dan eventueel nog dingen aanpassen. En hebben natuurlijk trouwens zien over het oogstringen voor de vrouwen. Dat vindt plaats op pad 1. Dat is de pad Voor de kijkers aan Ja, coach zei: het is een beetje ook uitzoeken en testen dit kampioenschap. Wat ben je wijzer geworden? Nou ik heb voor het eerst bij hoog heb ik uh, dribbel 6 pas gedaan, in plaats van dribbel 4 pas. En uh, op zich ziet het er redelijk uit, alleen er moeten nog wel wat, uh, wat dingetjes verbeterd nog worden. En uh, kogel ging wel, uh, wel prima. En uh, ja, horden daar uh, moet ik natuurlijk nog wel wat, uh, wat aan verbeteren qua uh, de, de tussenruimte van de horden. Want ik, ik heb altijd problemen dat ik met mijn snelheid heel erg in de knoei komt met de horden. Ze staan heel veel te dichtbij eigenlijk voor mij. En uh, dus ja, we zijn er wel achter uh, wat dingetjes gekomen die erg belangrijk zijn om gewoon lekker ook op te trainen, zeker voor straks het buiten. We zat vorig jaar een fantastisch jaar. Bijna alles wat ze aanraakte uh, veranderde in goud. Hoe moeilijk is dan zo'n jaar daarna? Dat is even lastig geweest. We zijn. Goed begonnen met de trainingen. Uh, maar op een gegeven moment werd het druk op school. Er uh, is dus de vermoeidheid. Het moet allemaal wel beter. Uh, nou, dat zie je nu uh, vandaag ook wel. Uh, toch als testwedstrijd. Ik zie je toch wel een paar dingen terug. Dat ik denk, ja, er staat toch misschien nog wat onderdruk daarin. Dat, dat moeten we nog eens bekijken. We zijn maar dingen aan het uitproberen. Dat pakt nog niet 100% goed uit. Maar goed, dan kunnen we terug naar de tekentafel. Um, om dat aan te passen. Uh, uiteindelijk, ik denk dat ze er vrij goed uitkomen. Ja, het, ze wil weer beter. Je moet ook wel beter als je echt aansluiting wil hebben. Dat is wel lastig zo. Gaan te veren, na de zes... Het had je eerste meerkamptitel bij de senioren moeten worden, hè, Indoor? Ja, nou, van tevoren heb ik daar niet heel erg over nagedacht... omdat de kans al klein was dat ik hem af zou maken. En... Uh... Ja, nou, het had gekund misschien, maar uh, het was niet mijn doel. En uh, laten we het buiten maar doen. Ver springen kwam je niet meer aan de start. Waarom ben je gestopt? Uh, ik heb al uh, jaren een probleem met mijn knie. In principe heb ik het goed in de hand, want het uh, springt technisch nu goed. Alleen vandaag heb ik een uh, slechte sprong gehad en schoot het weer echt volledig in mijn knie. Dus dat is wel heel erg balen. En is het dan stoppen omdat het niet meer kan of uit voorzorg? Uh, ik denk beide. Ik denk dat ik nu had, had ik misschien kunnen springen had ik veel pijnsit moeten nemen en had ik heel erg tegenin moeten werken. Nou ja, dat lijkt me natuurlijk niet ideaal voor straks, uh, straks de trainingen en de WK. Dus uh, het, het is eigenlijk een beetje beide voor zorg dat het ook niet erger wordt. We hebben een eindstand bij de vrouwen, het Nederlandse kampioen geworden. Start je naar het buitenste Ik heb er wel zin in, ja. Ja, ja. Maar het is wel leuk om nog even wat te knallen op de zestig. De taal van lacht, lacht, lacht. de schippers was dat. Yvonne van Langewissen werd kampioen bij de vrouwen... ...en ook bij de mannen moest de grote favoriet de strijd staken. Ilko en Nicolaas werd op het eerste onderdeel, de 60 meter... ...getroffen door Kramp en besloot van verdere deelname af te zien. De titel werd veroverd door Pelle Rietveld. Goed, dan... Uh, uh, ja, zowel de toernooidirecteur als het publiek hoopten deze week in Ahoy maar op uh, één ding. Roger Federer moest het ABN AMRO World Tennis Tournament winnen. Nou, de Zwitser stelde niet teleur. En de winnaar van 39ste ABN AMRO World Tennis Tournament... Roger Federer! Obviously, this makes me very happy today that I've played. at such a wonderful week, uh, not only on the court, but also off the court. Thanks, Richard, and to the tournament, who really made me feel very welcome. I knew I was going to feel good here because I have such great memories from back from 99 when I came here for the first time. So um, it's quite incredible that it took me seven years to come back and try to defend my title. But I, uh, I hope it's not another seven years. But if it's the case, uh, it means I'm playing seven more years, which is a good thing. So... <laughs> hope to see you next year. Thanks for everything. You guys were absolutely amazing every day. Thanks very much. See you next year. Hopefully. Bye-bye. Ik wil toch het belangrijkste... wil ik jullie bedanken, de fans. Echt uh, fantastisch dat jullie zijn gekomen. komen. Jullie support. Het gevoel wat ik hier had deze week... was echt zo warm, zo vol... ja, emotie en was echt uh, heel goed. En, en... we hebben een nieuw record. Bijna 116.000 toeschouwers deze week. En ja, het enige wat mijn rest is om te zeggen, volgend jaar 40ste editie. Ik ga mijn best doen om hem weer terug te krijgen. Hem weer terug te krijgen. Ja. Wel thuis. En we zien elkaar volgend jaar. Dank u wel. Ja, mooie slotspeech van Richard Krajcik. Federer dus de sterkste deze week in de finale. Met Juan Martín Del Potro. Een twee set verslagen. 6-1 en 6-4. Marcella Meske, goedenavond. Goedenavond. Je Federer aan het werk gezien. Uh, was hij absoluut de sterkste? Nou vandaag zeker wel. Vandaag was zijn beste wedstrijd, vandaag was hij in topvorm. Dus. Ja, uh, hoe kan je het uh, uh, beter plannen? Rustig beginnen, woensdagavond. Uh, donderdagavond. ja, een tweede ronde walk-over tegen die Yushin. Die speelde niet. Nou, dat paste niet helemaal in het beeld. Want hij had eigenlijk liever dat extra wedstrijdje gehad... om een beetje in zijn ritme te komen. Vrijdagavond een so-so wedstrijd tegen Jarko Niemine. 7-6, 7-5. Zaterdag door het oog van de naald gekropen tegen Nikolai Davidenko. 6-4, 3-1 achter. Uh, derde set, 4-3 achter. 0-40 op eigen service. En uiteindelijk toch 6-4 winnen. En ik denk dat die wedstrijd gisteren, die halve finale tegen Davi Denko... Dat, uh, dat hij daar de klik heeft gevonden. Uh, het indoor tennis, hè, want hij kwam van Greffel. Uh, uh, de scherpte, de mindset om te winnen. En dat hij vandaag gewoon de uh, ja, eerste set speelde. Die geweldig. Alles lukte. Uh, ja, absolute topvorm. Dus uh, hele verdiende winnaar. Ja, maar waarom gebeurt het dan pas in de halve finale? Is dat een concentratie of, uh, of een, uh... Ja, nou hij heeft er een paar dingen over gezegd, wel in de persconferenties hoor. De, uh, hij zegt het was natuurlijk zwaar, hè, vanuit Australië, waar hij een aantal weken is geweest, hele andere omstandigheden, lange reizen, jetlag... terugkomen naar Zwitserland, daar meteen uh, gaan trainen op Greffel, Indoor, want Zwitserland uh, was gastheer tegen Amerika. Dat duel verloren ze met 5-0. Dus uh, Federer was helemaal niet zo, natuurlijk, uh, zo goed gestemd toen hij hier kwam. Of zo goed in vorm. Hij verloor in 4 sets in eigen land van John Isner. Uh, hij verloor de dubbel met Fafrinka van Brian en van Marty Fish. Een gelegenheidsduel voor de Amerikaan. Dus ja, dat zit je dan natuurlijk toch niet zo lekker. Dan komt hij hier op maandag, speelt hij voor het eerst... Indoor, hè, op zo'n indoor tapijtvloer. Ja, dan moet je wennen. Hele andere uh, omschakeling, hele andere baan. Ja. En dan moet je in dat toernooi gaan groeien. Dus vandaar dat dat toch wel eventjes heeft geduurd. En uh, prachtig om hem te zien. Maar zeker in het begin van de week, nou, maakte hij best wat foutjes. Ja. En gisteren sloeg dat dus om aan het eind van de wedstrijd. Toen kreeg hij alles, de scherpte, de mindset, de vorm te pakken. Hij uh, oogst uh, heel ontspannen deze week. Uh, heel vriendelijk, heel aardig ook, redelijk benaderbaar ook. Is, dat, uh, is, is, hij, ook, is hij ook echt zo? Ja, dat, dat is gewoon zo. Dat is uh, fantastisch. Daarom is Federer uh, de man waar zo'n ongelooflijk aura omheen hangt. Um, Richard Kreitjok gaf uh, in zijn een uh, uh, persconferentie over het hele toernooi... die zei ook, ja, Federer, natuurlijk, hè, hij, hij vreet het hele budget qua, qua startgelden op... maar hij verdient het dubbel en dwars terug... want hij geeft uh, iets extra's, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Donderdag hoefde hij niet te spelen. Nou, toen speelde hij die super tiebreak tegen Igor Zijsling. Ja. Zou hij één tiebreak spelen... Ja, dat ging een beetje snel. En dan uh, ja, gaat hij naar het net en dan zegt hij zo... Igor, uh, let's play another one. je, ja, ja, ja, ja. dus hoeft ja. hij allemaal hij hoeft, het, hij hoeft het niet te doen, nee, nee. Hij voelt dat dus heel goed aan. Die verantwoordelijkheid naar toernooi, naar sponsor, ja. naar publiek. Ja, maar er wordt ook heel veel voor hem gedaan, hè. Alles draaide dus een beetje om verder. Niet alleen in Ahoy, maar ook de buiten. Um, ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar net als alle andere tennissen sliep hij in het hotel tegenover het centraal station. En dat station wordt al sinds 2008 verbouwd. Maar afgelopen week lagen ochtends de heiwerkzaamheden stil, zeg maar. De collega's van RTV Rijnmond die spraken achterin volgens met een heier... en, en de woordvoerder van de gemeente. Het is op dit moment uh, is het redelijk uh, stil, ja. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met... Uh... Uh, de tennissers die uh, in dit hotel uh, overnachten, en die uh, dulden niet te veel uh, Die willen een beetje uitslapen, zodat ze uh, vanavond weer een mooie partij kunnen tennissen. De tennissers die slapen aan de overkant, die hebben een laatavondprogramma. En die willen natuurlijk graag uh, fit weer aan de slag de volgende dag. Dus die zijn niet blij als wij hier om 8 uur s ochtends uh, staan te stampen. Richard Krajcik-Rules, Marcella. Ja, nou niet alleen Richard Krijtjeck, het is natuurlijk ook de hele organisatie van Ahoy. Ja, het geeft de status van uh, 39 glansvolle jaren uh, van het tennis in Rotterdam weer. En ja, natuurlijk een hele goede uh, zaak dat de gemeente samen met uh, De Heijer ja, de hand in een slaat. Dat zo'n gemeente daar ook achter staat. Het belang beseffen voor de stad, uh, voor uh, Nederland, voor tennis in Nederland. En ja Federer uh, ook uh, daarin uh, erkennen. Ja. En de andere tennissers natuurlijk. Ja. Hij uh, zei see you next year. Volgens mij uh, in zijn slotwoord. Federer. Uh, Krijtje, I zei hope, dat hij... Het ja, I, oh, I <laughs> hope, hij hoopt, zei dat er wel bij. Ja. Maar wat denk je? Zien we hem terug volgend jaar? Nou, dat is echt nog heel moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Natuurlijk, uh, Krijtje, gaat er weer van alles aan doen. Het hangt helemaal van het schema af. Federer zegt ook van, ja, uh, family comes first. Hè? Dus uh, die heeft de prioriteit. Je weet niet wat er gebeurt binnen het gezin. Voorlopig gaat het... Prima, zijn vrouw reist mee, de kindjes reizen mee, ze hebben twee kindermeisjes. Zijn moeder is er vaak bij, vrienden, familie komen. Dus hij heeft een soort heel familiebedrijf, familiegezin uh, in zijn hotel. Uh, een soort thuisleven, maar... Als op een gegeven moment daar verandering in komt, die meisjes moeten misschien als ze vier of vijf zijn naar school, wordt het toch anders. Dan gaat hij nog minder spelen. En het hangt van zijn gezondheid af, hoe fit blijft hij, hoe goed blijft hij. Dus daar is nu nog niks van te zeggen, maar ik weet wel dat Richard er alles aan zal doen. Volgend jaar, 40 jaar, aan albo nooit. Dus dan wil hij, en of Federer Nadal, met een Djokovic misschien. Nou, we gaan het afwachten. Ja. Maar dit was een mooi toernooi. Dankjewel, ja. Marcelo Mesker. Ja. Goed, Barcelona tegen Valencia. Nog altijd 2-1. Kleine 25 minuten. We gaan naar Guus Hiddink, trainer van ANSI. Afgelopen vrijdag maakte hij niet bekend dat hij terugkeert naar het land... waar hij ooit de eh, bondscoach was, Anzi, De huidige nummer 7 van de Russische competitie. Verslaggever Jeroen Stekelenburg die sprak Hiddink op zijn eerste trainingskamp... bij zijn nieuwe club in Turkije. Guus Hiddink over zijn overstap naar de club... en zijn thuiswedstrijden in Dagestan worden gespeeld. Kijk, wordt natuurlijk, je kunt het heel cynisch doen. Van, en, en ik heb een mooi contract. Er wordt natuurlijk veel gezegd van... God, dat is fantastisch geld. En dit, dit. Maar, uh, stoort dat trouwens? Nee, ja, nee, het stoort, kijk, nee, het stoort niet. Nee, nee want als ik, uh, als ik... Ik ben nu 65. Als ik mijn pensioentje veilig had moeten stellen... nu in deze twee of drie maanden... zou ik iets te laat begonnen zijn daarmee. Als het al een uitgangspunt geweest zou zijn. Maar dat gebeurt wel, want gezinning wordt nu neergezet als geldwolf. Ja, nee. Ja, goed... Ik, die beduiding die, kun je, die kun je geven. Maar dan kan ik, verder, ik, kan de, ik ga nu de barricade staan om te zeggen... Well, uh, het, het, het, de inzet was dat een, uh, de general manager van deze club... German Katschenko... Die uh, heb ik destijds, toen ik via Bonskos was in, in Rusland... Heb ik die, uh, ontmoet. Die heeft mij destijds veel raad en, en ook veel uh, dingen gedaan... die mij geholpen hebben Hoe je, in de Russische cultuur... Dus die is vier jaar, heb ik, die, uh, heb ik die niet naast me gehad, maar wel heel veel raad en daad. Nou, die is nu general manager. Ze dus hadden wat problemen in de technische staf uh, en in de directie van de club. Hij zegt, uh, zou jij uh, tot en met het eind van het seizoen minimaal ons willen helpen? Nou, zo, is, zo zijn die gesprekken gestaan. Gedeeltelijk is het dus ook een vriendendienst? Ja, dat klinkt dan ook weer, als je dan zegt van god, daar, daar heb je dat salaris staan, zegt Mendo. Dat is makkelijk gezegd en, en goedkoop, maar... Als hij mij gevraagd had, ja, ik moet het eigenlijk niet op camera zeggen... en kom helpen en tot het eind van het seizoen, klaar. Is het bedrag wat er aanhangt? is dat bijna een last... omdat je het nooit normaal uit kunt leggen? Altijd zal iemand zeggen ja maar. Ja, ja, nou ja dat, dat moet ik accepteren, klaar. En dat is dan de ironie dat het poenerugge Angie... Ja. de arme mensen in Dagestan een, een beter vooruitzicht geeft? ik, je snuift natuurlijk aan mensen. En dat heb ik ook aan, aan de, de, deze Kerimov gedaan. Nou ja, zonder dat je begint, komt er allerlei, allerlei zaken over voetbal, maar ook over, over deze, deze omstandigheden naar voren. Ja, dat klopt. En dat geeft dus een goed gevoel. Even los van al het geld. Geeft dus ja, een maar gevoel. Dat, alsof je je geweten moet zussen. omdat aan de ene kant, dat zei ik straks met de tegenstrijdigheid. Van, ja, die jongens die hebben goede contracten, uh, zeer goede contracten. Um, aan de andere kant is daar die andere wereld. Dat, dat, dat botst. En, en dat zit in elkaar. Dus daar moet je wat mee doen. Alle ervaring en de talen kwamen van pas gisteren. Ja, je, je gaat zo'n mengelmoesje van, uh, van, van alle talen die dan hier in zo'n ploeg aanwezig zijn... van beperkte Russisch dat ik ken, uh, tot andere talen. Spaans, Nederlands, Engels? Ja. Spaans, Nederlands, Engels. Al, Nederlands kan ik ook. En, er zitten ook een paar Nederlandse... Uh, een paar halve Vlamingen zitten erbij, Nederlanders zitten erbij. Ja, zitten Brazilianen. Uh, noem maar op. Hoe snel kan deze ploeg heel goed worden? Um, nou, dat, dat, dat. hopelijk snel. Ik kan nu na drie trainingen nog niet zeggen. Ten opzichte van Zenit, waar al een, een lange, goede ploeg is. Uh, CSK, ja, daar kan ik niet zeggen hoe die verhoudingen liggen. Dat moet in de komende weken uh, duidelijk worden. Tot slot, waarom wil je het nog? Ja. ja, waarom wil ik het nog? Er worden vaak leeftijden zo afgezet, weet je wel. Je, je bent dan nu 65, dus dan moet je stoppen. Hoewel, in Nederland wordt ook gezegd, gaan we even door tot, tot 67. Nou, dat ga ik uh, hopelijk nog doen. Uh, oh, oh, omdat ik het uh, heel, heel... Ja, ik, we gaan nu duidelijk het veld op. Dus ik vind het weer heerlijk om, uh, om daar mijn trainingspak aan te trekken en, en weer op veld uh, bezig te zijn in, in het moment met die spelers. Dat, dat vind ik heerlijk. Ja, dan bouw ik wel met een paar jongens. Zeg, kijk, Tom Chatignier, dat is, een, dat is een fantastische man. Petrovic, met al zijn drukte, dat is een goeie goede jongen. Die vraag ik bij wijze van spreken ook van. Houd mij even de spiegel voor als ik een beetje dubbel en onzin ga zeggen. Vanwege de leeftijd. Nou, hm. Dus daar moet je wel voor zorgen. Ja, maar ook hij wordt een dagje ouder. Gruzier in qua De nieuwe trainer dus van ANSI. Goed, dit was het. Uh, ik kijk nog even op het scherm. Barcelona tegen Valencia, de topper in Spanje. Nog 20 minuten te gaan. Nog steeds 2-1 voor Barcelona. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door John Janssen van Galen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Nu gaan we opeens roepen, Job was dat niet helemaal de goede. Ik vind het echt belachelijk. Politieke moord kun je maar één keer plegen. Het vertrouwen in Cohen is wel gewoon weg. Er, Frizo. er moet rekening mee worden gehouden... dat de prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. We danken ook tussen ons in de Radio 1, het nieuws...